1 uur. Dit is Jeroen Tjefkema met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in de Egyptische stad Alexandrië is een dode gevallen... en zijn volgens hulpdiensten vier mensen gewond geraakt. De aanslag, twee dagen voor de presidentsverkiezingen... was gericht tegen de hoogste veiligheidschef van Alexandrië, meldt het Egyptische ministerie van binnenlandse Zaken. De dode is een politieman. De veiligheidschef heeft de aanslag overleefd. Het is onduidelijk of hij gewond is geraakt. De verantwoordelijkheid voor de bomaanslag is nog niet opgeëist... Van de 90 Britse hooligans die gisteren in Amsterdam zijn opgepakt, zitten er nog 35 vast. De politie zegt dat ze zich voorafgaand aan de voetbalwedstrijd tegen Oranje op de wallen hebben misdragen. Ze gooiden flessen en andere voorwerpen naar de politie of waren betrokken bij mishandeling. De supporters die inmiddels zijn vrijgelaten hadden een kleinere rol in de opstootjes en krijgen alleen een boete. De politie en de officier van justitie bepalen eind van de middag of nog meer van de opgepakte Britten vrijkomen. In Frankrijk zou een tweede persoon zijn gearresteerd in de gijzelingszaak gisteren in een Franse supermarkt. Het zou gaan om een minderjarige die bevriend zou zijn geweest met de gijzelnemer. Gisteravond werd al de vermoedelijke vriendin van de dader opgepakt. De 25-jarige jihadist doodde in de supermarkt twee mensen. Daarvoor had hij aan een vrouw doodgeschoten van wie hij de autostal. Een agent die gisteren de plaats van een groep gijzelaars innam, is vannacht aan zijn verwondingen overleden. President Macron noemt hem een held. De Schotse schrijver Philip Keur is overleden. Hij is vooral bekend van een reeks historische thrillers die zich afspelen in het Duitsland van de jaren 30 tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog die erop volgde. Ook hij is de auteur van de kinderboekenserie Kinderen van de Lamp. Keur was 62 jaar. Het weer bewolkt en wat regen of motregen in het zuidoosten ook wat zon. Het wordt 9 tot 13 graden. Morgen een enkele bui in het westen, zon en dezelfde temperaturen. Dit was het in ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je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 U luistert naar Zandvoer uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum. Het was eens in de vakantiedagen... Weet je nog wel oudje... Dat wij dat fotoalbum zagen...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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. Aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zoals altijd, als opening hoort u onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Het komende nu weer een hoop Nederlandstalige muziek. gouden oude klassiekers die u waarschijnlijk nergens meer op de radio hoort. Alleen hier in dit programma. Zulke Terry van Zwieteren. Die is getrouwd in 1947 met Henk Scholten. En later werd ze bekend als Terry Scholten. Die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholten samen op in de revues. Op radio en televisie, zowel in Nederland als in het buitenland... En later had Henk Scholte samen met zijn echtgenote de eigen tv-show... de zaterdagavond dakkoren, dat was op de Caro. En hoe wordt ze nu samen? Daddy en Henk Scholten met Bing Bang Bonk... Zing Kleine Vogel en, eh... Uh, het is raar, maar waar. Uh -huh. Prego, prego, zal ik je eens zeggen? Wat je moet doen bij een pech of een strop... Hou je dan rustig en bind je niet op... Maar zei prima, Bing Bang Bang, en eh, Bing Bang Bang. A BING BANG BANG Piode, piode, jij moet me beloven Als je zoekt naar de knoop van je boord Dat je in plaats van dat lelijke woord Nu zal zeggen a BING BANG BANG a BING BANG BANG a BING BANG BANG En wanneer je hebt gebeten Op je wang op, op je tong Dan gaan we rustig door met eten En je zegt BING BANG BANG Presto, presto, ja ik vind het best Ligt jouw hak ergens midden op straat Word je van nu of op mij niet meer kwaad Maar dan zeg je BING BANG BANG a BING BANG BANG a BING BANG BANG, a bing bang, bang. De zaterdag komt, wordt er door jou niet gezucht of gebromd. Maar dan zeg je bing-bang-bang, bing-bang-bang, bon, bing-bang-bang. Bon, bon. Veto, veto, en ook niet vergeten: Als we een avondje dansen gaan, en ik een keer op je teen heb gestaan, zeg je alleen maar bing-bang-bang, bing-bang-bang, bon, bing-bang-bang. Bon, Als iets is gesprongen, wordt er niet lang gezeurd. Maar jij doet als een grote jongen, altijd niets is gebeurd. NATO, NATO, wij worden niet kwaad, o, wat er ook maar gebeuren mag. Jij hebt dan altijd een stralende lach, want we zeggen bing bang, bang, en bing bang, bang, en bing bang, bang. Zing kleine vogel, zing een liedje. In het plantsoen staat een boom. Aan die boom zit een tak. Op die tak zit een vogel heel alleen op zijn gemak. Op die tak, aan die boom. Hier daar staat in het plantsoen. Was die vogel getuige van onze eerste zoen. Zing kleine vogel, je. Zing een liedje voor ons bij Zing kleine vogel, fiet, fiet, fiet Zing ons liefdeslied In de stam van die boom, die daar staat in het plantsoen. Zit een hart met een pijltje ter herinnering aan die zoen. Op de tak van die boom, dacht die vogel, zie daar. Hier zijn twee jonge mensen, die houden van elkaar. Zing kleine vogel vrij en blij, zing een liedje voor ons bij. Zing kleine vogel, twiet, twiet, twiet, zing ons liefdeslied. Zit een dak. Op dat dak zit een vogel heel alleen op zijn gemak. Hij blijft ons altijd trouw met zijn liefdesrefrein, want dat klinkt elke morgen vanaf het raamkozijn Zing kleine vogel vrij en blij, zing een liedje voor ons mee. Zing kleine vogel twiet, twiet, twiet, zing ons liefdeslied. Zing kleine vogel, twiet, twiet, twiet, zing ons liefdeslied. Het is raar, maar waar, ik verlang ieder uur naar jou. is raar, maar waar, ik kan echt niet meer zonder jou. Ja, met zijn tweeën. Zo ben ik bij jou vandaan, of het is met mij gedaan, vaak blijven mensen staan, kijken mij aan, ja het is raar, maar waar, ik verlang ieder uur naar jou, het is raar, maar waar, ik kan echt niet meer zonder jou, wat is geschied ik weet het niet, maar nu ben ik van de kook en al vind ik het ook raar, het is waar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 Maar nu ben ik van de kook en al vind ik het ook raar, het is waar. U hoort de muziek van Terry en Henk Scholten. Het onder andere Bing Bang Bong, Zing kleine Vogel en het is raar maar waar. Dit is uit 1959 en 1969. En de volgende artiest is uh, Sylvijn Albert Poons, geboren in Amsterdam op 21 februari 1896... En al daar overleden op 26 november 1985 was een uh, Nederlandse toneelspeler een zanger. En als zanger maakte hij naam door het in uh, 1958 met de toen 14-jarige Verschoor opgenomen lied... De Zuiderzeebelaar. geschreven door uh, Willy van Hemert. Daarnaast nam hij ook duetten op met Heintje Davids, waaronder omdat ik zoveel van je hou. En verder bevatten zijn platen hoofdzakelijk Joodse liedjes en filmklassiekers als Sally met de Roomijskar... En dit is uh, Sylvijn Poons met De Olieman. U hoort het nu hier op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Als ik op de bühne sta voor een massaal publiek Denk ik niet aan contracten of aan geld, dat raakt me niet Dan wil ik slechts nog werken voor een stemming in de zaal en als het dan zover is, roep ik vriendelijk allemaal. Hey! Klappen in de handen, stampen met de voeten, luiten op je vingers. Doe het nog eens over. Mm -hmm. Klappen in de handen, stampen met de voeten, geluiden op je vingers. En zo gaan we door. Lief en dansen voor me gaan, vind ik het soms vervelend op die te moeten staan. Toch vind ik vlug mijn troost weer in het ritme der muziek. Vergeet snel al mijn zorgen en ga weer op in mijn lief. Oh! Klappen in de handen, stampen met de voeten, buiten op je vingers, doe het nog eens over. Klappen in de handen Stampen met de voeten luiten op je vingers En zo gaan we door Als ik s'nachts laat thuis ben Eindelijk in mijn bedje kom Herneem ik geen gedachten Of het echt niet beter kon Kerleef ook de momenten Die je meewerkte met mij Vooral dan die minuten toen je deed wat ik je zei Allemaal nu Klappen in de handen Stampen met de voeten Luiten op je vingers Doe het op je over Klappen in de handen Stampen met de voeten Luiten op je vingers En zo gaan we door Allemaal op eens een keer te samen, ja? Klappen in de handen Stampen met de voeten, blaadje op je vingers. Doe ons. Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leef. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar zijn En dat er vruchten, vluchten, steun spogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel door jou Omdat ik vreselijk ongeregelijk van je hou Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou En daar heb ik zo gewoon geen woorden voor ik heb alleen maar het vertrouwen dus schat, ik hou van jou. Het hart is dief, ik heb je lief, van het oude blijft mevrouw. Ik vind dezelfde zelf ook wel erg limitief, maar waarom ben je daar ook? Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben Dat ik de wijstjes van de zeisjes en de merels ken En dat ik mee mag doen met al wat leeft En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd wat zitten zijn En dat er vruchten, klinders, scheunens, vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel door jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief, maar het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief, maar waarom ben je dan ook? van Rudy Karel. Populair in Nederland en Duitsland met zijn lied Wat een Geluk. En daarvoor hoorde je Bobby Ranger met klappen, stampen en fluiten. En ook hoorde je nog Sylvijn Poons met De Olieman. En de volgende artiest kreeg op 27 december 2003 kreeg die, of werd hij benoemd tot de ridder in de orde van Oranje Nassau. En deze onderscheiding ontving hij tijdens zijn 40-jarig artiestenjubileum in Theater Orvis in Apeldoorn. Dan hebben we het over Ronnie Tober? En u hoort er met een hit die regelmatig in dit programma voorbij komt. Ik vind het gewoon een hele leuke plaat. Verboden vruchten hoort u nu. Ronnie Tober op de radio. En stewardess die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak en haar het dat leek een lang geen gek Ze smaakt naar kersen. kersen. Sinaasappels. Cola. Tepermunt. Zeg er wel bij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Voor iedereen behalve voor mij verboden vruchten, verboden vruchten, verboden vruchten. Verbode vruchten. Voor iedereen. Begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg wat is er voorheen, heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen, sinaasappel, cola, bepermunt, karamel, ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij vervolgen. Gingen hand in hand, de hus, samen al gauw naar de burgerlijke stand. En op de vraag belooft u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd, natuurlijk wat. Ze smaakt naar kersen, kersen sinaasappel, sinaasappel, sinaasappel, cola, theebroom en karamel, ananas. Maar ik zeg er wel. Voor iedereen.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 De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan... en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gouwofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan.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 Ik ben van Je hoorde de muziek van Sweet 16 met Peter. En daarvoor nou voor de Annabella's met Als Je Trouwt. En de volgende dame is Lisbeth List, geboren als Elisabeth Dorothea Ellie Driessen. Ze is geboren in Bandung. Op 12 december 1941 is een Nederlands voormalig chansonnier en voormalig actrice... En in het Suske Wiske-album, De Droomendiefstal, 1969... droomt Wiske op een zeker moment dat ze een beroemd en succesrijke zangeres is... genaamd Wiesbeth List. En in 1985 ontvangt ze in haar eigen tv-show... de dan 21-jarige Whitney Houston. En samen zingen ze een duet. En uh, Arriva heeft een van zijn treinen naar haar vernoemd. Namelijk de Team 33 En natuurlijk heeft ze heel veel samen samengedaan met de Ramse Safi Zoals qua muziek een beetje de wederhel van Ramses Savje. Ze waren hele goede vrienden. U hoort er nu Liesbeth Lies met Kinderen een kwartje. dansen. Oh. Uh. dan Als je moed hebt, dan leef je toch het langst. Elke cowboy zoekt naar het gevaar In de bergen ligt het voor en klaar Er hangt een kruid op op de prairie. De paarden draven in galop de de lasso suizen door de lucht S'avonds klinkt er slechts een zucht En de kruid van de dag trekt langzaam op Toe is het een hel en gaan ze er keer. Af en toe, hij leeft best zoals het was waleer Dan is ook alle romantiek het eens slag van de baan Dan tref je SS-kruid en de ruwe haakt hij aan Hij hangt een kruid op de prairie En kogels vliegen in het rond Het de Westen dat hij leeft als een schiet het teken geeft Schieten maar, verdedig ieder stukje rond want een cowboy kent nog wel geen angst Als je moet het, dan leef je toch het langst Elke cowboy zoekt naar het gevaar In de bergen ligt het voor hem klaar Er hangt een kruidon op de prairie. De paarden draven in galop Lassocheuzen door de lucht S'avonds klinkt er slessen een En de kruidon van de dag trekt langzaam op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 hij had als jong maatje zijn goud in een kostbare harem gestoken. Had hem nimmer aan liefde ontbroken, maar ja, toch had het hem bitter berouwd. Ja, toch had het hem bitter berouwd. Ach, had hij zijn geld maar belegd in iets minder ontroerende goederen. Want hij kon ze nu nauwelijks meer voederen. En daarop heeft er zo'n harem toch recht. Daarop heeft er zo'n harem toch recht. Het leven geleek hem een straf. Tot een vriend uit het ijskoude noorden Hem schreef de verlossende woorden. Zeg, man, waarom ga je niet van ze af? Man, waarom ga je niet van ze af? Toepak de trein naar Amsterdam en het reisgeld daar mag jij voor zingen, want men snakt hier in duurdere kringen al naar een nummertje o, Marke, jam naar een nummertje o, Marke, jam. hij ging en zijn harem bleef thuis en met stemmen gelauterd door lijden zongen hopeloos droevig de meiden Vaarwel. Jij was toch het zonnetje in huis, waar wel. Jij was toch het zonnetje in huis. Hij heeft uit de verte hun stemmen gehoord. zonnetje gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongestorven? Ja, dat was muziek van Jelle de Vries met vers van de pers. En daarvoor Tom Payne en Eric Christiani met Kruiddamp. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oudromastalige muziek. En zometeen Annie de Reuver en Karel van der Velden. Maar nu eerst nog een liedje van Sylvain Poons. Maar dit keer samen met Heintje Davids, waar ze samen beroemd mee werden. Omdat ik zoveel van je hou. Heint, kun jij je nog herinneren. dat wij samen eens dus op de film gezongen hebben? Ja, of heb ik het weet. Dat is 40 jaar geleden. 40, toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Heintje en Heintje. Ja. En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou hou. Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen? Heel graag. Nou, voorwaard dan. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rand. Toch wil ik van geen ander weten Omdat ik zo veel van je hou Al ben je ook een beetje vreemd, paras Toch ben ik dadig met jou in mijn sas Wil van een ander nooit iets weten Omdat ik zo van je hou Wat? verdriet, mooi ben je niet, het gaat, vooral wanneer je kijkt. Al ben ik geen klaar schoonheid voor hart. maar niet de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Al zijn je kleren ook niet van satijn, en doe je niet mee aan de slanke lijn. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou. Al heb je een ongestoren aangesloten, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zo fijn van je hou. Al zijn jaren niet Gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend. Oh, wow. Toch zou ik jou niet willen ruilen voor zo'n magere modebrand. Lief en leed, zo oud je weet, de samen deelden wij. Het lief. Overal, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij ook dikwijls in de kal. Hij sloeg je paard bij de ogen blauw. Toch kan slechts maar, hij ons omdat, omdat ik zo ver van je had. Ach, wat een tijd was dat. hè. Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, hè. Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Oh, Alle koffie. <tied> Doet het jou nou ook wat wijn? Als je uit, de kan wel hebben. Zoals je weet, tezamen samenbeelden wij. Het lief overal, mm, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kamer. En sloeg je vaak bij de openen. Nog oh, kan slechts maar, hij komt scheiden, omdat ik zo vervangen vangje hou. Beleefde tijd van de leer: dat zand voert, dat zand voert.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 Een meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig Wanneer ik op het hoekje wacht, de dus avonds om een uur of wacht, Komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad Maar dan zegt zij ze tot hem, met haar allerleerste stem Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Zeg doe toch niet zo flauw, en lach nu maar in schouw.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 De poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kind. Ja zie je wel, zo gaat het al wat beter Kom slik je boze bui nu even in Kom slik je boze bui nu even in ZFM Zandvoort, de lokale omroep uit de badplaats Zandvoort U hoorde Annie de Reuver Samen met Karel van den Velden Met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen en daarvoor jullie Sylvain Poons en Heitje Daaf... omdat ik zoveel van je hou. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard aanstaande zaterdag tussen 1 en 2... wordt het programma nogmaals herhaald hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. En ik ben er uiteraard volgende week weer. Morgen, als het goed is, zijn we live bij De verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u allemaal live meemaken op televisie en natuurlijk op de radio. En ik wens u nog een hele fijne week. Ik laat u achter met jou van der Mano met Waar is mijn hoed en mijn jas? En ik zeg, tot ziens! Ben een Brabantse mens uit de buurt van Breda Heb een stadse vrouw getrouwd, maar dat is niks Ze kan niet koken, niet bakken, alleen piraten paffen. Ach, ik weet niet wat dat met die stadsen is Nooit is de rommel aan de kant, er is steeds een vuile troep Mijn spullen ben ik altijd kwijt, waardoor ik vragen moet, waar is mijn noet? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de pak en mijn een Waar is mijn sjaal? Waar is mijn een kraant? Waarom is zo'n zuske nood is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen. Onder de rij altijd met de buurvrouw staat te praten. En waar is mijn een hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de pak en mijn een Waar is mijn sjaal? Waar is men een kraant? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kant? Laatst was het ook weer vrij. Ik stapte uit mijn bed. Zocht naar al mijn spullen, maar ach jee. Liep de trap af in een draf, maar een lagen roeien los. En smakte men een gang zo naar beneden vrouwtje riep vanuit het bed, wat maakt er weer een keet? En ik riep neidig terug en maar redden mijn spullen dan geleten. waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn nakte tas? Waar is mijn shawl? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske nood is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen omdat de altijd hebben de buurvrouw staat te kletsen. En waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp, met en bak en mijn tas? Waar is mijn champ? Waar is mijn krant? Waarom is zo'n zuske nooit eens aan de kant? Nu sta ik hier in huis, als de drommel de ziet zouden zeggen man gestaat in een rubine. En mevrouw is weer eens weg, waar zit dat mens nou weer? Het hele huis ruikt, zwaar naar de benzine. Even wachten mensen, ja met mij, oh ben de het? Waar bent u bij de buurvrouw, dat doet anders toch ook nooit? Maar wat anders, waar is mijn noot? Waar is mijn jas? Waar is mijn me pijn met tabak en mijn nachttas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zusje nood eens aan de kant? Welke keer mis ik mijn spullen. Om dan de rij op te hebben, de buurrost aan te praten. Waar is mijn nood? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de bak en mijn naakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is ons zusje nood is aan de kaart? Beniet is er niet? Is er niet? Is maar als ze weer niet, is dan wat het is nu? Of je nu jantje of biet eet spinazie of niet weet Of je je sober of chic kleedt, iedereen is er Voordat het trek je plaats vindt je boem al in de buurt. Want als ze vragen vijf ik vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend de honderdduizend, een iedere vinger, een diamantenring. Een bontjas op je schouders, dan aan je oog. Maar als het weer een niet is, een niet is, een niet is. Maar als het weer een niet is, dan gaat het eerst niet goed. Als je een lot hebt genomen, dan ligt je te dromen. Zal het geluk bij mij komen? Stel je zoiets nog eens voor. Moeder kijkt in die weken haar man steeds vriendelijk aan En als een rokkenvelder zijn vader de hans Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, Krijg jij aan iedere vinger een diamantenring, ring Een bontjas op je schouders en parels aan je oor Maar als het weer een niet is, een niet is, een niet is Maar als het weer een niet is, dan gaat het feest niet door Je er steeds maar weer naast zit en flink op de straat zit. Iedere man daar in zit, die speelt nog altijd weer mee. Want om een kans te wagen, dat zit ons eenmaal in bloed. En je zegt elke keer weer met opgewerkt moet. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, ben jij aan die vinger en die. And I'm Willen mooie mannen zijn, we gaan als wilde Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken Gaan we onszelf tot soepele atleten maken En we spannen onze kuiten voortaan twintig maal per uur. Zo worden we de binken met het heerlijke figuur En na de cursus is geen zwembroek ons te klein Om maar goed te laten zien hoe mooi we zijn In een advertentie blijf geen dun en mager mensie Blijf geen zomerslappe slappe dutter, word een echte man een putter. Knip de bon uit sturen op, dan krijg u per envelop met de bodybuildersles. Een figuur als hercules. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden. Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken.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 De armen strekken en aan dikke vieren trekken ja, Daardoor worden we atleten en door pindakaas te eten Over worden we toch knap, alles stevig, niks meer slap Straks barsten we met gemak door de spieren uit hoe We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilden Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilden